Volgens Duitse media was de aanleiding voor de schietpartij een burenruzie. De dader zou in hetzelfde wooncomplex wonen als de slachtoffers die hij doodschoot. De drie doden zijn twee vrouwen van 49 en 72 en een man van 52. Het aantal gewonden van de raketaanvallen gisteravond op twee appartementengebouwen... in de Oekraïnse stad Denipro is opgelopen naar negen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Onder de gewonden zijn ook twee kinderen van 14 en 17 jaar... De schade aan de twee woontorens is groot. Volgens Oekraïense media waren veel appartementen niet bewoond. Anders waren er waarschijnlijk veel meer slachtoffers geweest. President Zelensky zegt dat ook een gebouw van de Oekraïnse Veiligheidsdienst is geraakt door Russische raketten. De VN Veiligheidsraad heeft de koep in Niger sterk afgekeurd. De raad eist vrijlating van de gevangengenomen president Bazoum en maakt zich zorgen over de gevolgen voor de regio. Ook is de Veiligheidsraad bang dat er meer terreurdaden volgen.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 Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is zin in ZFM. -F -F -M. Echt heel veel zin. Met nu. Toebak Leef. Zeker, ik heb zin om straks ook de verjaardag te doen. Ja, want deze gast is jarig. Oh, echt, want die maakt van die fijne muziek. En ook die andere gast ja, is jarig. Ik je een paar maar het je nog twee G's Yes, die gasten zijn jaren geweest. Maar eerst even fijne muziek als de opening van het tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks kijken we naar de wereld, onder andere Charles en Diana Trouwen. Ja, zeker. Dat is met een tijdje geleden. En wat is er allemaal niet naar gebeurd? Ongelooflijk. Eerst maar even dit soetsappig plaatje van Elfie Templeton. Colony Blue. Nou, ik pak de krijtjes. Alfie Templeton. Hij was echt 14 of 15 dat hij zijn eerste album al uitbracht. En dit is Call Me Blue. Ja, hij was toen, ja, zeker. Hij was toen nog actief met krijtjes. Echt net uit zijn kleurperiode vandaan. En daar heeft hij toen maar een plaatje over gemaakt. En toen heeft hij het allemaal afgesloten. Echt waar. Kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, het was echt heel mooi hè. Dit is het moment. Bruid en bruidegom op het balkon van Buckingham Palace. Om het applaus van naar schatting. Een half miljoen Britten op de mel en op het plein in ontvangst te nemen. Ja, het zag er indrukwekkend en uit zoveel mensen bij elkaar. Daar... En daar stonden ze Diana Spencer en Charles een beetje onwennig. stonden ze daar zo van. Nou, zij is, het, is het allemaal voor ons gekomen. Nou, zwaai je maar even. Nou, nog maar een keer zwaaien. Hebben we genoeg taart? Ja. Ze dus bleven maar een beetje zwaaien. Ja, wat moeten we hier nou eigenlijk mee? maar nou goed Uiteindelijk Diana Spencer schijnt dus. Dus de is van achtste graaf. Spencer stamt af van vele koningen van Engeland. Dat was van Koopman uh, uh, uh, Samuel Golding dat gaat weer terug naar de Nederlandse tak. Want die komt uit oh. Nederland vandaan. En die is dan ook weer naar Engeland gegaan. Nou goed, is een... uiteindelijk hebben ze elkaar opgemerkt bij een polo-wedstrijd in 1980. En ze gingen toen met elkaar een beetje om in 1981. Ja, toen zijn ze in St. Paul Cathedral St. Paul's Cathedral. Cathedral. Cathedral. Yeah. Engels, heel moeilijk. Uh, zijn ze getrouwd en uh, dat heeft niet heel lang uh, stand gehouden tot begin jaren negentig. En toen is Diana vreemd gegaan. Er werd altijd gezegd dat uh, Charles vreemd ging met Camilla, dus maar Camilla. Ze, dat... ze gingen allebei gewoon. Ze gingen nee. alle twee maken. Ze waren voor allebei van. niet gelukkig. Were there were three in this marriage? Ja, er waren three. Ja, Diana, schijnheldje. Ja, ja ja even lekker op je ja. Ja, het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Ja. Want het is gewoon, je hebt gewoon geen levensverzonen schijnwerpers. Nee, Laat we wel zijn. Het is een dus, mooi sprookje wat heel snel weer uit elkaar spatten. Ja. Wat je nou, Die helemaal niet, niet in de schijnwerpers stonden. Dat was het paar van Weerdingen. En dat zijn dus uiteindelijk twee veenlijken uit de Nederlandse IJzertijd. Dan hebben we hebben het over 450 tot, uh, tot aan de geboorte van Christus, zo'n beetje. Ja. Maar die, uh, die werden gevonden door veenarbeider Hilbrand Gringhuis. Ze dachten eerst dus dat het een echtpaar was. En toen noemen ze het ook het echtpaar Veenstra. <laughs> dat was ook wel heel grappig. Gevonden in het Veen. Ja. Maar de lijken bevinden zich nu in het Resmuseum in Assen. En uh, toen ze, ze daarheen op gingen sturen... Toen werden de lijken opgerold en in een kistje gestopt. Huh? Dus er was uh, voornamelijk kleding en alles. Maar door, door uh... Hebben ze het nog gewassen ook nog? Nou, eh? misschien. Ja, <laughs> even een sopje erover heet. Ja. Maar de doodsoorzaak van het rechterveen lijkt, is mogelijk een meststeek in, in de borst. En uh, de botten zijn vergaan. Wel, or organen zijn wel een paar bewaard gebleven. En dat komt door de zuren van het veen. En uh, het was ook zo: de Germaanse doodstraf in die tijd was dat lafa's en onkrijgshaftigen. en schandelijken qua lichaam die ontucht heeft gepleegd, dompelen ze onder in leem en moeras. En dan gooien ze een vlechtwerk eroverheen. Dus waar ze waarschijnlijk huizen mee bouwden. Ja. En dan bleef het wel onder. En, uh, nou, ja, dat is uiteindelijk... Uh... Een goede fundering om er verder op te bouwen. Ja. Wel ja, een goede fundering. Maar ja, wel bijzonder dat je dat dan vindt. In 1904 was het dus op juni. Ja, vandaar dat ze nog zo uh, raar in het lichaam omgingen. archeologie ja. was toch helemaal in de kinderschoenen. In de veenschoenen stonden ze allemaal. In 1990, ruim uh, 1,2 miljoen bezoekers hebben ermee te maken. De museum sluit in Amsterdam en Otterlo hun deuren... Om stil te staan dat Vincent van Gogh 100 jaar geleden was overleden. Dat was toen hij in 1890 overleed. Daar stonden ze bij bestil. Heel mooi gebaar. Verder, ja, dit gebeurde ook in 2005. Goedenacht, vrienden. Een Nederlands radioprogramma met het oog op morgen. Heeft de tienduizendste keer de uitzending ooit ontstaan in 1976. Kees de Buurman. Hey, Buurman. Ja, ik heb een ideetje. Om s'avonds laat op radio 3 was dat nog. Om daar zeg maar een programma te maken met de actualiteiten. En het was natuurlijk in die tijd dat zeg maar de zend volgens mij, na twaalf uur nog helemaal oh ja, versloot. Iedereen ging naar huis. Nou, ik zie je morgen. Ja hoor, doe de bom maar uit. De schakelaar ging om. Maar goed, uiteindelijk in 2005 Met het oog op. hadden ze dus de 10.000 uitzending. en het, was, het, is, het is ontzettend populair, omdat het namelijk een vaste formule heeft. en Het heeft, geeft overzicht van de kranten en uh, gute nacht, vrienden van Rijn Meij. Uh, ja, dat is nog steeds populair. Die gast is nu 81, maar ik hoop dat hij nog steeds wat centjes aan verdient. Dat zal ook zijn, natuurlijk. Zeker. Op 29 juli 1962 maakt Bob Dylan zijn radiodebut. Hij treedt op tijdens de 21-uur-durende "Hoed Nanny Saturday Special van WRUR-FM in New York. Maar ook op dezelfde datum, een aantal jaren later, krijgt Bob Dylan. Dus, een ernstig motorongeluk met zijn Triumph 55. Toen werd hij met gebroken nekwervers in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. En pas na negen maanden was hij hersteld. En toen daarna verscheen zijn nieuwe album John Wesley Harding. Dus hij is toch ongelooflijk uh, weer uh, overbij ja. te Als je nekwervers helemaal beschadigd zijn, hè? Ja, dat dus, uh, is wel bijzonder. En allebei op, de, op dezelfde dag, dus dat hij dat zoveel. Uh, dat hij zijn eerste radioprogramma had. Bijzonder. Ja, ja, als je nog meer daarover wil weten. De afgelopen week was de documentaire The Band. En dat was ook een tijdje een soort begeleidingsband van Bob Dylan. Zeer interessant, maar ook wel een sluitje ze bij elkaar die veel drugs gebruiken. Maar hele mooie muziek maakten. 1927 in gebruikname van de eerste Iron Long. De IJzer Long in New York. Het is een mensgroot apparaat. En daar gaat de mens in liggen die verlammingsverschijnsel hadden. Zelf niet konden ademhalen op een of andere manier. En die werden dan door de vacuumpomp. het is ooit bedacht door John Mayon, in 1651, 52, denken ze, heeft hij iets bedacht met een balg die hij dan uh, bewoog. En daar, ja, daar kon je mensen dan ja, kunstmatig mee beademen. En uiteindelijk is de eerste bruikbaar in 1927 uh, gedaan. Dat lukte niet helemaal. En uiteindelijk 19, uh, In 1927 is hij wel in gebruik genomen. En uiteindelijk schijnt er nog steeds eentje actief te zijn. Dat is heel bijzonder. dat is horrible I cannot move. Paul Alexander is a polio survivor who spends nearly all day, every day, inside his iron lung at home in Dallas, Texas. The disease paralyzed Paul from the neck down, so the machine helps him breathe by using negative pressure to force his body to take in air. He was only six years old when he caught polio in 1952. And nog steeds ligt hij in the iron lung. Dus hij ligt gewoon al 70 jaar erin. Yeah. Hij dus kan 13, er een paar 2, uur per 5, dag... 71 jaar ligt hij erin al? Ja, klopt. Dat ja. Wat erg. Ja, hij leeft nog steeds. Hij is nu 65, 66. En Paul Alexander, uh, hij heeft polio gekregen. En dat was toen echt net zoals corona in die periode. Daar waren mensen echt heel paniekerig over. En uiteindelijk heeft hij het gekregen. Konden dus ze binnen een paar weken kon hij helemaal niks meer bewegen. En nu ligt hij in die eilong een paar uur per dag. Of hij kan eigenlijk een paar uur per dag kan eruit. Dan kan hij wat dingen doen. Maar dan moet hij er gewoon echt letterlijk weer in. En sommige nee. mensen... Ja, je hebt natuurlijk, uh, op de IC heb je natuurlijk wat je krijgt met de beademing. Een slang in je keel. Maar bij sommige mensen kan dat niet meer. En bij hem kan het ook niet meer. Dus nou ja, hij moet de rest van zijn leven daar toch groot gedeelte in bij liggen. Bijzonder. Wil je dat? Heb je wat voor kwaliteit van leven heb je? Nou ja, hij zag er wel gezo ge nou ja, gezond uit. Lekker, dik kop. Ja, jij ja, beweegt niet. Nee. nee. In 1994 waren er naar schatting 150.000 mensen uit alle delen van Bangladesh. Die waren in de hoofdstad Dhaka omdat ze demonstreerde dat zij wilde dat de schrijfster en islamcriticus Taslim, Taslima Najarim, dat ze opgehangen zou worden. En toen heb ik zitten kijken, maar ze, ze leeft nog steeds. En ze is dus in ballingschap. En ze leeft vooral in Calcutta in India. Want ze, ze had dus de, de geneeskunde gestudeerd... en uh, met specialisatie in gynaecologie. En ze werkt als arts voor de regering. Maar uh, ze, ze werd wel dus met het dood bedreigd vanwege... Uh, door, uh, ze werd... Ge Bedreigde moslim omdat, omdat ze kritiek had op de met de Koran en de islam. En ze is nu atheïste. Oké, okay. ja, dat snap ik. Ja. Zeker. 1921, Adolf Hitler wordt uh, woordvoerder, uh, voorzitter van de NDSD. N NSDAP. NSDAP. En de Na de Eerste Wereldoorlog had je allemaal van die kleine extreme rechts- en racistische partijtjes Die schoten uit, als spannenstoelen uit de grond gewoon En dat komt vooral omdat de grote Oorlog, die Eerste Wereldoorlog dus, we hadden ze verloren En uiteindelijk was het uitgangspunt van heel veel van die partijtjes om weer een sterk leger op te bouwen voor Duitsland En dat mocht volgens het verdrag van Versailles, mocht dat eigenlijk niet Hij heeft toen uiteindelijk Anton Dexter en Karl Harder die waren de oprichter van deze NSDAP. Die heeft hij buiten werking gesteld. En uiteindelijk heeft hij het overgenomen en dat duurde dus wel tot 1938, 1939. Voordat hij echt een beetje actief werd. Maar goed, uh, hij heeft deze partij groot gemaakt. En uh, uiteindelijk was er een groot draagvlak voor in de jaren dertig. Okay. Omdat namelijk ook hij allerlei dingen beloofde. Want banen en de hele rattenplan natuurlijk. Mm. Dus, nou, zover een stukje geschiedenis. Straks nog wel bepaalde dingen. En ook de verjaardag natuurlijk. Ik hebben maar even een lekker stuk gitaarmuziek. Glossums maken soms... Pure zoete muziek, maar ook weer even lekkere gitaarmuziek. Pure pop, Blossom. Plaat. Ribbon Around the Bomb. Ja, je hebt het over bommen, oh, blijkbaar. Dat is de nieuwe album van uh, deze, Blossoms. En dit is pure pop. Ja, zeker. Echt pure pop is dit. Nou, we kijken even naar de verjaardag. Congratulations and ja, hij is eigenlijk gewoon verantwoordelijk voor dit, hè. Jim Stewart, producent. Hij zou eigenlijk 93 worden. Maar overleed vorig jaar op 92-jarige leeftijd... Dat is wel jammer. Hij was eigenlijk een uh, violist in de country-western-scene. Maar hij vond het toch allemaal wel heel erg slecht wat hij maakte. Jezus. Ja, nee, ik ben niet zo talentvol. Weet je wat? Ik begin een platenlabel. Dat was Satellite Records. Toen kreeg hij ook nog financiële steun van zijn zuster. Toen hebben ze dat uitgebouwd naar Stax Records. En Stax Records, oh, dat is echt bekend van onder andere Isaac Hayes. Echt, dat fijne geluid gewoon. Isaac is natuurlijk ook bekend van dit, hè? Abused you. Hij kon altijd van die hele mooie preken afsteken. Weet je de psychedelische muziek, muziek, hè? Nou, je het heel vaak gebruikt voor andere bands weer. Dat dit, dit geluidje wat je nu wordt. set heeft er iets moois van gemaakt. Maar goed, ook Autos Redding had hij in zijn pakket bij Stacks Records. Sam Dave. Uiteindelijk is wel deze Stacks record uh, failliet gegaan in 1976. Wel erg jammer, maar goed. De platen kan je nog steeds vinden. Dus, ja, vertel. Maar waar zijn we zonder muziek? Uh, en zonder boeken, want Harry Mulisch, uh, het is vandaag zijn geboortedag. Hij is in Haarlem geboren in 1927. Hij is uh, 83 jaar geworden. Yep. En hij hoort dat dat een grote drie en Samen met Willem Frederik Hermans en Geert Reven. Maar ja, hij is wel erg bekend van, uh, van de aanslag. En uh, dat heeft zich waarschijnlijk ergens uh, langs de randweg naar plaatsgevonden. Hè? En uh, je had ook de uh, Discovery of Heaven, de ontdekking van oh, de Oh ja, dat, dat was ook een... wel heel bekend van hem. De aanslag. Dus, uh, het beroemde boek van Harry Moelis is nu een even meesterlijke film. Het begon allemaal in januari 1945. Het eindigt nu. Of misschien pas als er geen overlevenden meer zijn van toen. Ja, hij zat, Eerst was er een aanslag. Het, hij zat in een heel apart pakket. Hè, want zijn vader die moest de, de, de, de bezittingen en de goeden van de joden beheren. Hij werkte met de nazi's samen. En uiteindelijk is hij dus na de oorlog, is deze vader dus uh, vastgezeten voor uh, nou, samenwerking met de Nazis. Dat was niet zo niet fijn. Maar omdat hij samenwerkte met de Nazis, kon hij zijn, uh, zijn vrouw, zijn ex-vrouw, Joods, Joodse vrouw, en ook zijn zoon, dus Harry, buiten schot houden. Die konden gewoon in Nederland blijven. Maar er zijn, zijn opa en oma zijn uiteindelijk wel naar uh, concentratiekamp gegaan. Ze zijn ook wel weer teruggekomen. Maar goed, uiteindelijk uh, werd altijd over hem gezegd: van je hebt de oorlog meegemaakt. Hij zegt ja. Ik heb de oorlog niet zozeer meegemaakt. Ik ben de Tweede Wereldoorlog. Want hij was een, een mengeling van alles natuurlijk. Hij was ah, fout, hij was goed. Dus dat is, en dat is heel veel inspiratie geweest... voor al die boeken die hij heeft geschreven. Dus Harry Mullis... Uh, nou ja, ja, kijk even of je nog een boek gaan, uh, van hem kan opduikelen. Ja. Of beginnen eraan, want er eentje in de kast staat. Ook bijzonder dat hij dus op dezelfde dag jaren is... als ja. Benito Mussolini. Ja. Die Italiaanse dictator die dus... Minister-president was tot 1943. Ja, bijzonder. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Het fascisme, het begin van fascisme was mooi, maar het werd niet zo mooi uitgevoerd. Nee, dat liep een beetje fout af. Uiteindelijk gewoon. Nou, wie er nog meerjarig is, is Hidde en Hidde is uh, 79. Hij zit in zijn 80ste levensjaar. Hij is uh, acteur geweest van, nou, van wat niet eigenlijk van, bijvoorbeeld dit. Daar zat hij in, Moord in extase, echte oude film van 1940, Wildschut. En Wildschut, oh, daar was echt een mooie openingsscène van. Hij tankt... gesloten. En hij betaalt niet. We gaan het dan niet moeilijk doen, hè? En hij besprenkelt de bediende. De pompbediende met, uh, met benzine. En hij zegt, we gaan het toch niet moeilijk doen. En hij gooit zo een vuurtje naar hem toe. Maar oh. dat was een sigarettenpeuk. En daar gaat de boel niet mee aan. Het onderweg oh, naar morgen heeft hij ook in gezeten. Deze Hiddemaas. Echt zijn aparte karakteristieke kop. Die gewoon toen over en alle films tevoorschijn kwam. En ja, die speelt ook vaak wel een beetje een, een, een, een karaktertje. Een foute man wel een beetje. Dus wie nog meer? Ik heb hier een hand de wonderstuff zanger gitarist zegt Zeg je nee, iets? Nee, nee, dat zegt oh. mij niks. <laughs> Geen die vandaag ook jarig is... Uh, hij wordt 61. Hij komt uit uh, de scene, de house scene. En, uh, vanaf de tiende verzamelde hij... Uh, alleen uh, uh, soul- en funk-platen. En uiteindelijk verhuisde hij... in uh, 1986 naar Brighton. En daar kwam de Acid House op gang. En toen maakte hij eigenlijk gewoon dit. Ze gingen je house maken... En zijn doorbraak kwam in 1988 op de Sunrise Rave in Londen. Daarna heeft hij al een platen gemaakt. Dit is ook een van zijn platen. Best betaalde DJ ter wereld in 2005. Revolution of Space. Is fijn dit hoor. Gewoon even snoeihard. En gewoon even het over je heen laten komen. Carol Kok, oh Carl Cox, dus 61 Britse DJ. Wie nog meer? Quinten Sram is ook jarig vandaag. Maar hij, hij wordt dus inmiddels al 31 als ik het goed zie. Maar hij is een Nederlandse acteur. Maar hij speelde altijd de hoofdrol in, uh, in Kruimeltje en Pietje Bel. En uh, Pietje Bel 2 en echt allebei jeugdfilms en zo. Ik weet alleen dat hij, hij componeert tegenwoordig. Oh, wat leuk. Dus uh, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. De dirigent. Ja, uh, Hij componeert de film. Filmsmuziek componeert hij. Hij dacht van, ik vond het leuk voor de camera, maar achter de camera kan ik, uh, ja. kan ik ook iets betekenen. Wat een bijzonder iets. Ja, ik zeker. Niet. Uh, Gadda Lee uh, wordt vandaag uh, 67. En uh, die, uh, ja, die komt van Rush. Rush. Ja, ik kende het eigenlijk niet. Tot ik het hoorde, dacht ik, wat dit is gaaf zeg. Lekker strak drumwerk, gitaarwerk. Rush bestond van 1968 tot 2018. En uiteindelijk overleed een van de uh, artiesten. En toen stopten ze ermee. En ja, Lemlight is ook zo'n plaat. Zanger, bassist, dus Gadda Lee. Er wordt uh, 70 volgens mij, ik heb verkeerd gerekend. Het maakt ook niet uit. Goed, wie nog meer of hebben we ze gehad? Nee, tot zover de verjaardag. Misschien nog een verdwaalde straks, als ik nog ergens weet op te duikelen. Als er maar een mooi verhaal achter zit. Dan hebben eerst hier Blur. Zo wild, van als vroeger Blur. The Ballad of Darren. Maar toch, nou, ik heb hem een paar keer geluisterd. Nou, het is een grappig. Er zitten leuke melodie tussen. Dus ik niet onverdienstelijk Barbaric, Niks te maken met Barbie. Nee. Echt niet. Ja. Houd erover op. Ik wil er niks van over horen. Het is een man of vriendelijke film. Man, I'm a Ik vind gewoon dat je met je vrouw erheen moet gaan. Ja, dat gaan we het zeker is, doen. Is, Leuk gisteren hoor. Gisteren was ik in de koepelbioscoop uh, uh, uh, ding. Het was toch wel gevangenis, hè? de koepel in Haarlem. Ja. Heel mooi geworden trouwens. Maar uh, daar, uh, alle mensen die dus naar Barbie gingen, die waren een heleboel hadden roze kleding aan. Ja, hoorde het. Ja, ja. <laughs> ik vond het wel grappig. Ja, mijn, uh, mijn uh, dochter was daarheen gegaan en uh, ik zeg, goed, goed op de verhaallijn let, hè, want ik ga je overhoren. Je moet weten waar het over gaat. En die al zwarte kleding gedaan. Ik zeg, wat is dat dan weer raar? Ja, ik had niks passend. Maakt ook niet uit. Doe gewoon even iets roos. Nou, dat komt niet overal. Mijn lippen zijn roos. Nieuws uit Zandvoort. Ja, het is ook zo weer. Lippen zijn roos. Ook middag genoeg eigenlijk. Goed, de Zandvoortse berichten zijn aanbeland. Spannende tijden voor de recreanten van de Zandvoerden. Ja, ze zijn vanaf 2001 verwikkeld in een juridische strijd met de nieuwe eigenaar, Dutzen Group. Die daar gewoon allemaal luxueuze uh, villa's neerzetten. Hoeveel waren het er ook weer? 25? Nee, 250! En ze hebben natuurlijk pas geleden hebben ze daar uh, ja, uh, fundamenten, wilde ik maken. Nee, funderingen geplaatst, zonder vergunning. En ze zeggen zelf, we hebben allemaal geen, uh, geen vergunningen nodig. Nou, en nu zeggen ze dat die vergunningen wel hebben. Nou, ze hebben al onderzocht en het blijkt dus dat met de bouw van deze luxueuze uh, villa's... eigenlijk geen stikstofuitstoot tevoorschijn komt. Dat heeft de rechter ook besloten. En nu zijn ze, uiteindelijk gaan ze dus... Uh, uh, demonstreren weer en ze dus we willen toch op die manier nog een punt maken. Dit is eigenlijk een beetje de laatste strohalm die ze hebben. Ik vind het wel oh, spannend: van hoe, hoe kun je bouwen zonder stikstofuitstoot? Ja, ja. Vraag ik, en daar moeten we ons maar eens in verdiepen. Nou ja, goed, ze hebben Natura 2000 en ja, zij hebben niks met het Natura 2000, deze Dutch group, Die willen gewoon, hoppakee, die willen geld maken. Die willen gewoon die middenmoot, die, die 50-plussers, weet je wel, die met die hele dure huizen, die willen ze aanspreken om. nou. Verlaten het huisje even. Kom even bij ons in het, het luxe chalet. Een nachtje slapen. Huh? Oh, op die manier. Nou, ja. yeah. uh, uh, op 26 augustus, dat is de zaterdag dus uh, voor de Grand Prix, uh, komt Extinction Rebellion. Die gaan dus een fietstocht houden als protest tegen uh, de F1. Oh, ja. Hun ja. protest ja, ja. is geen F1, maar F0. Ja. En, uh, hij wordt ge georganiseerd dus, uh, door Extinction Rebellion Haarlem. Gesteund ook door Stichting Duinbehoud Rust bij de Kust... En, uh, lokale afdeling van Milieudefensie en Grootouders voor het Klimaat. Onbekend is of er ook Zandvoortse inwoners mee fietsen. Maar ze zeggen al van... de, de autoraces betekenen geen grote stikstofdreiging. maar de, de, die uitspraak die heeft dus het hoogste Nederlandse rechtsorgaan gedaan op 4 juli. Maar ze zijn het er gewoon helemaal niet mee eens. En, en ook ze vinden dat het lawaai de fauna in het duingebied ernstig verstoort. Maar ik moet zeggen... Het lawaai van de meeuwen veroorzaakt ook wel heel veel herrie in het stiltegebied, hoor. Ja, dat vind ik ook. Maar ja, die je horen, horen die niet, nee, die die niet bij het stiltegebied. Nou ja, die zitten daar ook allemaal, hoor. Ja. Ja, nou ja, nou. ja nou, pas geleden heb ik nog een mail uit een uh, kringloopwinkel uh, gered. Ik, ik liep daar rond en dacht: hé, hey, is dat een opgezette mail? Dan ik, die wil ik hebben, dan kan ik erop gaan schieten. Maar toen bewoog ik dacht, oh, wat what the fuck. Dus toen heb, heb ik hem een doos naar buiten gehaald. En toen heb ik gewoon een paar uh, automobilisten uitgenodigd om daar. Uh, <coughs> nee, zonder gekheid. Die hebben daar niet overheen gereden. Nee, goed. Nog andere berichten uit: uh, ja, harde winter was een spelbreker bij het Amsterdam Festival. Uh, Amsterdam Free Toernooi. Vorig weekend was dat dus een jaarlijks internationale normaal uh, op stand strand ge... uh, uh, gespeelde toernooi. Maar door te veel wind op zaterdag dachten ze van nou ja daar kunnen we niet zoveel mee. Een paar mensen konden dat ding wel gooien. Andere mensen zeiden: nou ja. ja nou. nou laten we naar de Corvus Sporthal. En daar hebben ze dus uh, gespeeld. Uiteindelijk waren er, uh, wat was het ook, twintig, 20... tien koppels waren die speelden. En Tom Lieter uit de VS was de winnaar. En er was ook een heel jong talentje nog uit, uh, uit Polen. Die, die, die, die gooit ook mooi met de, met de frisbee. En uiteindelijk uh, ja, komen ze uh, echt elk jaar bij elkaar. En in Zandvoort. En dat is vanaf 2007 komen ze bij elkaar. Het toernooi bestaat vanaf uh, van 2003. Dus het uh, is iets moois. En ja, het is ook een beetje een soort hippieachtig iets. Hè? Je krijgt altijd een beetje een surf dude gevoel bij frisbees. Ja, zeker, zeker. Ja, mooi. Een van de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar... Uh, was wederom onze dorpsgenoot Kees Smetters. Die heeft voor de dertigste keer de legendarische wandeltocht gelopen. Hij begon al in 1993 in groepsverband mee te lopen. En hij werkte bij de Haarste politie. En liep dus in eerste instantie uh, met uniform de 50 kilometer... met voorop een uh, muziekkapel. Dus, uh, maar ja, De wandelgroep is nu een vriendengroepje. en Ze gaan iedere keer uh, weer mee, maar ze hoeven nu nog maar 30 kilometer... En uh, volgend jaar uh, wordt, uh, is de uh, al, het is al bekend, uh, van 16 tot en met 19 juli. Oké, okay, dus mooi. Schrijf je in? Nou goed, het, was wel, wel, ja, het zal wel mooi geweest zijn als Brad Pitt hier naartoe zou komen. Dat was een beetje de Er zou een Formule 1 film worden gemaakt. En uh, nou goed, Brad Pitt zou daar in een, in een effectieve uh, film uh, een spelen, Sonny Hayes... En, eh, maar goed, uiteindelijk eh, is dat niet doorgegaan. Hij komt hier niet naartoe en eh, wordt ook niet hier gespeeld. Dus nou ja, dat is wel jammer. Dat was weer een mooie trekpleister geweest om een glimp van hem proberen op te vangen. Zover de zand wordt sprichten tijd voor die landenkeuze. Nee, dit is het niet. Ik speel zelf nog even wat. Oké, okay, gisteren gemaakt. Mooi hè. Gewoon in de schuur. vindt het weer. Jezus, het lacht daar. I found you. Ja, sorry, ik was je helemaal vergeten. Had ik je nog vastgebonden? Oh, sorry. Dat was ik even vergeten. Ja. Uh, Noel Gallagher, High Flying Birds. Ja, ja, twee keer. Ja, Ik vind hem zo goed. Ik denk, dat kan ik gewoon twee keer draaien in dit radioprogramma. Vandaag in de Telegraaf een stuk te lezen over uh, ja, een, uh, een, een journalist die toch wel aan de kant van Poetin staat. En uh, zij heet Sonja van de Ende. Ik denk niet dat het lukte bij Joop. Jullie van Joop? Ja, ik denk dat ze bij Joop de voeten niet tussen de deur hè? De, de vrouw is al in de 50 en is een journalist... en is helemaal op de hand van Poetin. Ze zegt dat er helemaal verkeerde uh, informatie naar buiten komt. en Zij ging dus ook terug naar Mariupol... en heeft daar uh, allerlei dingen beschreven... van dat de Russen weer heel mooie dingen aan het opbouwen zijn... en dat bepaalde gebieden zijn gebombardeerd door de Oekraïners en niet door de Russen. MH17 is voor haar ook zo duidelijk als je daar een beetje in verdiept. Dus waren de Russen dat helemaal niet... Ze is zeer overtuigd van zichzelf. En uh, ja, goed, ze doet uh, daar verslag van. En uh, ze wordt ook heel vaak uh, uh, geïnterviewd, daar in Rusland. En uh, ja, goed, het is allemaal op de hand van Poetin. En nou uh, ja, goed, het schijnt dus gigantische verspreid. te zij van totaal onzin. Net nieuws. Maar goed, ja, net nieuws. Dus dat is wel bijzonder, Beetje deze jammer. Zonja van de Ende. Nou ja, goed, ja, ze heeft een markt gevonden. En dat, uh, dat spreekt mensen aan waarschijnlijk. Dus dat uh, bijzonder bijzonder verhaal weer. Goed, wat ja, heb jij? Ja, ik had nog een verhaal dat, uh, dat, is, dat het ook uh, in 1973, ook op deze dag, ontvreemd een dief een geldkluisje met de recepten van twee concerten van Led Zeppelin in Madison Square Garden in New York. Okay. Maar het kluisje dat bevatte gewoon meer dan 180.000 dollar aan contanten. Wow. In die tijd was dat een enorm bedrag, hè? Ja, dat ik weet ja. niet hoeveel, hoeveel dat nu is. Dat is nu dus, kan je wel een nulletje achter zetten. Gewoon een geldkluisje, weet je. Er ja. zit gewoon zoveel geld in. Nou, een kluisje. Het ja, nou ja, moet wel iets groter zijn dan een kluisje, nou denk ik. Nou ja, als je dat papier allemaal op elkaar stafelt, dan uh, ja. zullen het allemaal wat grotere coupures zijn, maar ze dan geld teruggeven, weet je wel. Dus, uh, ja, op die manier. Ja, ja. Goed, we hebben een klein stukje geschiedenis staan en dat hangt natuurlijk vast met de keuze die we deze ja, week zeker. hebben. Ja, zeker, want het is, vandaag is het uh, 48 jaar geleden dat mama Cass, Elliot, van de Mamas en de Papas overlijdt. En dat was in de flat van Harry Nielsen in Londen. En uh, ze, ze was daar voor te optreden in de Royal Albert Hall. En het gerucht ging dus dat zij zijn broodje met ham achterin en gestikt was. Dus dat is natuurlijk aan de maat. Maar Uit de lijkschouw kwam eigenlijk naar voren dat ze aan een hartaanval is overleden. Ze is slechts 32 jaar geworden. Ja, heel triest verhaal. Dus, uh, ik, dus nou, ik, nou, ik zal uh, hem aanzetten in ieder geval. Creaky Alley. Creaky Alley. Al. Een aan, uh, aan uh, mama Cash. Voor mamas en, en poppas. Ja, Ja, bijzondere tijd. Creek Alley van mama's en de Papas. Ja, Mama Cash. En wij zitten ondertussen te kijken naar beelden die bij deze, uh, bij, bij deze opname zijn. Ja. En het is echt ontzettend leuk, want we zagen net, oh, het. oh, is ready. Ik zag ook uh, Art Carfunkel lopen en zo. Het is gewoon een geweldig festival geweest. En ze hebben gewoon echt de, de, de verkleedperenkast ja. leeg gehad. En ja, ze we zagen haar met een mobieltje. <laughs> dus we zeggen tijd, tijdreiziger bestaat. Ja, ze zat echt iets met de handen te vogelen. Ik denk dat is ja. een mobieltje. Ja. Nou, maar het leuke is gewoon wel, vind ik, dat... Uh, in die tijd konden de artiesten nog gewoon zelf rondlopen op zo'n festival. Dat kan gewoon allemaal niet meer. Nee, nee vooral omdat dat was, destijds waren ze ook allemaal van de wereld. Er wie was het nou? Geen idee. Ik heb er niet op gelet. Ja. Nou goed, een mooie tijd in de jaren zeventig. En wij hebben dat meegemaakt. Wij waren toch op boetstok. Toen ja. was ik vier jaar oud. Toen was ik daar aan het rondlopen. Ja. Of zoiets. Ja. Ik weet het ook niet. Ja, even iets heel anders. En dat was natuurlijk dramatisch. Het is nu vijftig jaar geleden. Na zeven ronden kreeg de race een dramatische wending... door het noodlottige ongeval van Roger Williamson. Zwarte rookwolken boven de duinen... waren voor de 80.000 toeschouwers... een aanwijzing dat er een auto in brand was gevlogen. De andere coureurs reden door, zijn het wat langzamer dan gebrakkelen. Uh, we hebben een brand, er is waarschijnlijk een wagen uitgevlogen. Daar zien we de coureur. Wij weten niet of er nog een uh, man in is. Vermoedelijk niet. Omhoog tillen, zegt de man. Zet op de recht. Ik heb de indruk, Frans, dat er nog wel iemand in zit. Ja, het is zijn maffe die je ziet van Zandvoort in 1973. Je ziet een coureur lopen, je ziet een auto in de brand. Je denkt, oh, die coureur is die auto. van de... Alles is in orde, jongens. Nee, die gast probeert die andere coureur te redden. Dat lukte niet helemaal. Uiteindelijk was de, de veiligheid daar niet zo goed op te orde. Terwijl er wel allerlei veranderingen waren doorgevoerd. Uiteindelijk pakt de andere coureur dus een brandbussen van een van die medewerkers. Aan en begint dus die auto te blussen. Wat niet echt lukte. Want het was zo'n felle brand. Dus en Uiteindelijk stikt die chauffeur deze Roger Williamson. En uiteindelijk ja, is het een tragisch. en nou, Er is een documentaire over. En nog iets over de veiligheid. Net het jaar ervoor had Zandvoort de veiligheid van het circuit verbeterd. We hadden de hekken gezet en de vangrails gezet. En we hadden... Toch mooie verbindingen. toren waar je bovenop kon staan. En kon niks, kon niks gebeuren. Nee, er kon niks gebeuren. En dat viel een beetje tegen, want er gebeurde wel van alles. En ja, het maf is: dit waren dus ook allemaal vrijwilligers die op het circuit rondliepen. En die hadden geleerd: ja, deze coureurs ze krijgen er vet voor betaald. Dus allemaal wel leuk wat ze doen daar. Maar veiligheid, je ja, eigen veiligheid is belangrijk. Hè? Dus uh, zoek de moeilijke dingen niet op. En uh, uiteindelijk, want jij moet weer naar huis in de coureurs. Ja, uh, nou ja, dat weet ik allemaal. Dus toen had je heel veel vrijwilligers. Dus ja, tegenwoordig is dat wel flink veranderd. Maar dit is zo ontzettende stomme, stommiteit wat er toen fout is gegaan. Nou, het had sneller moeten op worden getreden. En ook de brandweer moest tegen het verkeer inrijden wat ze niet wilden. Nou, het duurde allemaal veel te lang. Dan is deze Williams gewoon overleden. Tragisch verhaal, vijf jaar geleden. Ik denk na aan dat ze op het circuit dat ze er wel iets mee gaan doen vandaag. Ja, van... Lijkt me wel vanzelfsprekend ik denk, Nou, ik denk dat ze eigenlijk niet herinnerd willen worden aan nee. het feit dat dit gebeurd nou, is. Nou goed, er zijn, ze zijn heel ver gekomen natuurlijk Ik denk niet daarin. dat je een overlijden gaat... Uh... Nee, maar goed, nee. ze staan toch voor mij wel wat stil op een of andere manier. Maar van vandaag is die jaar. Nee, vandaag is, 50 is het vijftig jaar geleden. Is het ongeluk gebeurd? Vijftig jaar geleden gebeurd. Oh my god. Goed, ja, ja. zeker. Ja, je had nog sterrengeluiden, want we hadden toch nog ook iets wat... Uh, uh, in 2005 gebeurde dat de astronomen de ontdekking van Eris bekendgemaakt hebben. Oké. Okay. Want het was Eris, dat was dat eigenlijk een uh, dwergplaneet... in het zonnestelsel. En die behoorden net als Pluto tot de Scattered Disc-objecten. Oké. Okay. Het zijn, uh, zijn SDO's. Okay. Die bevinden zich buiten de baan van yeah. de planeet Neptunus. En Eris is benoemd naar de Griekse godin van de twist. Oké. Okay. Dus als jij je kind Eris noemt, moet je dat niet doen, want het wordt een twistappeltje. Jazeker. Nou, goed, dat is mooi. En dat was in 2005, is er ja, weer een helemaal lichaam dit, dit, ontdekt. Daar hebben ze de ontdekking bekend gemaakt. Een dwergplaneetje. Kijk, alles wordt in kaart gebracht. Voor het weten, weten we de hele is. Ja, maar opvallen. hier sta je dus wel, zie je dus wel ook. Er is al aangegeven in het jaar 1700. Oh. En daarna in 2006. En daarna staat dat 2072. Dus ik weet niet wat er dan gebeurt. Okay. En dan is hij dichterbij. Ja, oké. Okay. Nou ja, fijn. Het ja. Nog ja. Nou, dit Laat we het maar. is wel heel vaag shit altijd. Maar goed. Wel goed om het in kaart te brengen, natuurlijk. Goed, een nieuwe plaat van uh, uh, Nothing But Thieves. Dead Club City. En het is wat poppiger dan normaal, maar het is toch wel aardig. Een nieuwe single: hey, Tomorrow is Closed. Oh, it's too late. Come the waste. English sky. It's washing me away. To kill me You stay project van de zanger van Daphne Batief. Het is allemaal zo poppy. En middel op de rood geworden. Dat je denkt, ja, die gaat straks nog deze hele moois maken. Of de step nog mooier laten uitkomen. Het plaat heet... Uh... We even kijken. Tomorrow is close. Ja, de, de toekomst is gesloten. Ja, ik weet niet of dat zo is. Uh, goed. Vandaag in de Telegraaf te lezen over een dokterassistent in Amsterdam... Die 49-jarige dokterassistent raakt in contact met de patiënt, een 83-jarige man. En die 83-jarige man ja, die is heel erg ziek en die gaat zij begeleiden. En uiteindelijk gaandeweg ontstaat het toch... Ja, ze vinden elkaar aardig. Ze worden verliefd op elkaar. En uiteindelijk ja, gaat ze scheiden van haar man met twee kinderen. En trekt ze bij deze oudere man in. En ze schijnen echt wat voor elkaar te voelen. Zij gaat heel erg voor hem zorgen. Alleen ja, ze stopt ook met haar baan. Want dat mag natuurlijk helemaal niet, deze stap die ze gemaakt heeft. Uiteindelijk gaat deze man ook uh, zijn huis verkopen. Ze kopen een ander huis. Zij gaat daarbij inwonen. Oh. En uiteindelijk blijkt er toch dat deze man echt nog niet zo lang meer te leven heeft. En uiteindelijk uh, verandert hij ook nog zijn testament. Zij ja. komt in dat testament natuurlijk. En ze krijgt dan een gedeelte van zijn nalatenschap. En uiteindelijk overlijdt ze. En nou, ze heeft de, uh, Noem je dat? Ze zijn getrouwd. Of ze hebben papieren getekend dat zij eigenlijk zijn partner is. En uiteindelijk, dus, uh, uh, na zijn dood, erft zij alles. Dat is iets plus, minus, bijna drie ton. En heeft die ze kinderen? Had, en uh, hij heeft geen kinderen. Oh, oh kijk aan. En een ex-vrouw die is ook al uit beeld. Dus uiteindelijk uh, is dit voor de Belastingdienst een beetje. Ja, een leuke, slimme zet. Want uh, je begrijpt het al. Hij is dood. En die man trekt weer bij haar in, bij het, met de twee kinderen. En uiteindelijk omzeilen ze zo bijna drie ton, dat ze niet aan belasting hoeven te betalen. Mm. En die oudere meneer denkt bij zichzelf, mooi, ik heb toch een hele goede verzorging gehad nog de laatste tijd van mijn leven. Ja, nou, waarom ook niet, weet je? Nee, er zijn je, best heel veel eenzame mensen. Als je geen kinderen hebt en ja, alleen de belastingdienst moet u even zeggen, fuck. Ja, en nu heeft ze een rechtszaak aan de broek. Om te kijken of ze toch op, dat het toch nep huwelijk is. En dat hebben ze niet kunnen bewijzen. Dus uiteindelijk heeft ze dat geld van kunnen houden. Heel creatief, hè, dit. Ja, maar moet je nou altijd bewijzen... dan mogen ze al die huwelijken wel eens gaan checken. Want er zijn heel veel huwelijken die worden niet meer geconsumeerd en zo. Dus nee. het is ook allemaal nep. Nou, kom maar eens langs. Ja, de mensen die niet gaan schijnen... die blijven voor het geld bij elkaar, weet je wel. En ja. uh, dat is dan ook nep. Ja, en die belastingdiensten is, die is die, uh, gebeten. Ach, ja. oh, die guzzie. Ja. Die loopt altijd zoveel geld mis, hè. Ja, ik zeg ook wel van dan ken je iemand en uh, dat je denkt van... Uh, nou, kan je, kan als, ja, dan zeg ik tegen Ben, als jij dan met die en die trouwt... En dan, uh, dan weet je, dan ga je daar gewoon niet wonen. Maar ondertussen kan je dan, uh, ben je wel uh, erfgenaam, ja. zeg maar. Hè? Ja, jullie hebben het financieel ook wel vrij krap, ook geloof ik. Dat ja, heel tweeën. erg. Ja, ja, er echt <laughs> dus dat de stappen moeten wel gedaan worden. Iedere cent omdraaien. Ja. Nee, ja maar maar je denkt, ik denk dat, ik... dat deze man ook wel slim heeft nagedacht. En die wist ook wat er aan zat te komen natuurlijk. Maar ik denk, ja, als zij bij hem intrekt, kan ze dat ook heel veel voor hem betekenen. Ja. En heeft ze dat misschien ook wel gedaan, hopelijk? Dat weten wij niet helemaal, maar goed. Dat ja, vind ja. wel een goede zaak. Het is wel een goede zaak. En uh, dit, ja, dan ontloop je zo de belasting. Die is ermee niet slim. Of, uh, niet, nou ja, je ja, hebt gewoon een, een, een hulpje voor dag en nacht die, die jou uh, verzorgt. Ja. Nou, daar ja. mag best wat tegenover staan. Waarom niet? Blijkbaar. Want de zorg kan het op een andere manier... niet voor elkaar krijgen. Nee. Blijkbaar. Nee. Om, wat was ook alweer? Ik had de, de cijfers gehoord. Van de, de, uh, de mensen die, uh, kijk, altijd ergens opgeschreven, hoe, hoeveel mensen, oudere mensen er per jaar bij gaan komen. Dat is echt heel veel. Hè? Kille cijfers, want het aantal ouderen in ons land neemt toe. Er zijn nu 870.080-plussers. En in 2050 zijn dat er naar verwachting ruim twee keer zoveel. En daarom zijn er nieuwe maatregelen bedacht. De ouderen moet er minder geld uitgegeven oh. worden om het voor iedereen betaalbaar te houden. Voor meer dan 250 zorgorganisaties gaat dat te snel en is het al niet te doen door de personeelstekorten. Ik denk, ze komen met maatregelen. Ik dacht even nou... Nee, maar het is een win-win situatie. Als mensen alleen wonen in een groot huis, dat is gewoon een... Een uh, jong stel uh, erbij woont en uh, gaat wonen. En dat een van hen dan op, uh, met, met die vrouw trouwt. Ja. En dan, uh, als dan uh, die vrouw overlijdt, dan is het, het huis van hun. Ja. En, uh, en die vrouw is verzorgd. Er is iemand bij, ook tegen eenzaamheid. Ze verzorgen haar. Nou, perfect toch? ja Ze leggen zo... er bovenop zolder, dat kan ook nog dat kan ook nog natuurlijk. Ja, oké. Okay. Nou, we houden het positief weer, hè? We houden, positief. We houden het positief. We gaan ervan positief. uit dat er een uh, vriendschappelijke relatie is. Ja, het, het, het verhaal dat iedereen zo lang mogelijk thuis moet blijven wonen, het is wel mooi natuurlijk. Ja, maar hiermee werk je ja. dit wel aan de hand. Ja. ja. Als overheid zijnde. Ja, het is gewoon, het is niet haalbaar gewoon. Ja. Dus uh, ja. goed, uh, probeer nu alvast wat te regelen. Ook al duurt het misschien nog 20 jaar voor je. Maar ik zit ook al bijna te denken van wat zou ik nu al kunnen regelen? Dat ik uiteindelijk zeg, ik heb een verandering in de tuin, zou mijn kinderen daar willen wonen? Nee, dat is te klein. Daar nee, nee, nee, nee, ja, ga je wonen. Jij... Ja, ga ik wonen. Ja, ja lachen we maar om, maar het moet wel iets gebeuren, dames. Hè? Ja, de tijd drinkt. Vanmiddag oh, ga ik plannen maken. De tijd dringt echt. Zie je wel. Hier Even de laatste plaat en dan laat u weer achter. En het zonnetje zeg schijnen. Ja, dat is ook niet zo gek natuurlijk, hè met deze muziek op de radio. I'm playing first, you're gonna win The fallen depths lovers' vows In the world, all around love And I'd like if you got the time To talk to you about ...maar grote hints hier bij Toebak leeft. Ja, het is toch een hele uh, heugelijke dag ook. Ja, zeker. Het is een heugelijke dag, want... ...ontwaken uit een diepe slaap na 46.000 jaar. Ja, zeker. Dat was toch wel het nieuws wat, wij, wat ons bijbleef natuurlijk. Omdat we namelijk van die kleine wormpjes hadden... ...46.000 jaar in de permafrost gezeten. En nu werden ze wakker gemaakt en zo het gewoon weer verder. Nou, daar willen we toch iets van hebben ingespoten krijgen. Het, dat is uh, Resurrection wel. Day, hè? Ja, Resurrection Day. Ja, ja, Jezus is gewoon heel klein. Ja. Hij is gewoon echt heel klein. Dat is wel een hele oude Jezus Ja, we, ja met, die, met die kleintjes lukt het hem wel. Ja. Maar met de gewone mensen lukt het nog niet. Nee, die kleine borpjes krijgen niet altijd tot leven wekken. <lacht> Sorry, dat is wel heel slap genoeg. Nou ja, we hebben over tot leven wekken gesproken. Ja. Uh, sommige mensen die hebben gewoon aandacht nodig en alles. En uh, uh, zorgen dat ze in beweging komen, dat ze weer beschermd worden. En die hebben hun hulphond. En nou is het zo, van ik, ik samel dus ook al heel de tijd uh, flessen doppen in. Dat is voor, voor die honden. En dan schijnt het dus uh, voor uh, 20.000 kilo van die doppen... is er één hulphond die, uh, die opgeleid kan worden. Wacht even, 20.000 kilo? kilo. Ja. Denk ik van, nou, Het zijn inderdaad druppels op een gloeiende plaat. Nou goed. Maar in ieder geval, uh, er is dus een echtpaar die dat doet. En uh, die hebben inmiddels dan al zoveel uh, doppen opgehaald... dat ze daarvoor uh, inmiddels 17 opgeleide honden hebben hebben geregeld. Ik denk dan wel eens van... Hmm, al die doppen, want het werkt... kan je niet gewoon zorgen dat je een actie doet. Dat schiet een beetje op. Ja, dat is ja, waarna. Is een een het is een mooi gebaar. En dat houdt mensen ook een beetje bezig. Ik doe mee. Ik doe Dit was Toepelkleef. Mooi weekend. Spreek elkaar. Tot volgende, volgende week. week. Hoi, hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFN.